Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. 14 moslimorganisaties hebben aangifte gedaan tegen PVV-leider Geert Wilders. Dat doen ze vanwege zijn bericht op X vorige week. Hij deelde een afbeelding met twee gezichten. Aan de ene kant een lachende blonde vrouw met PVV eronder. Daarnaast zie je een boze oude vrouw met een hoofddoek. En daar staat PVDA onder. Aan u de keuze, schreef hij erbij. Verwijzend naar de verkiezingen binnenkort. De moslimorganisaties zeggen dat de PVV-baas met die post opruiend bezig is en aanzet tot haat of geweld. Ook vergelijken ze de afbeelding met nazi-posters uit de Tweede Wereldoorlog. Het is bekend wie de drie slachtoffers zijn van een dodelijk verkeersongeluk bij Grijpskerk in Groningen vanochtend. Het gaat om een vrouw van 50 uit het noorden van Friesland en twee mannen van 73 en 62 uit de Groningse gemeente Westerkwartier. Hun auto's botsten frontaal op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een hond overleefde de klap en is na het ongeluk weggelopen. De gaswinning in het oosten van Ameland is stilgelegd. Volgens de toezichthouder verzakt de bodem daar te veel. Vertelt deze verslaggever van Omroep Friesland. Als je gaat gas winnen, dan wordt er altijd afgesproken hoeveel mag de bodem dalen, maximaal. Nou, en als ze daar aan zitten, waar ze nu, nu dus aan zitten in en om Ameland, uh, dan houdt het op. Uit een ander gasveld rond Ameland wordt nog wel gas gehaald. En een kwalleninvasie in Frankrijk. Niet op het strand, maar in een kerncentrale. Correspondent Frank Renaud vertelt dat die helemaal is stilgelegd vanwege de beestjes. Die zijn door onbekende oorzaak terechtgekomen in de machines... die het water van de koeltorens rondpompen. Het waren er zoveel dat er geen water meer doorheen kon. EDF zegt dat de medewerkers nu op kwallenjacht zijn. De dieren moeten één voor één verwijderd worden... om de centrale zo snel mogelijk weer op te starten. Het is nog niet duidelijk hoe lang dat gaat duren. De Franse kerncentrale benadrukt dat er geen sprake is van een gevaarlijke situatie. Het weer warm en zonnig met vandaag al 26 tot 31 graden. En vanaf morgen is het nog een paar graden warmer. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Daming van de ANWB. De werkzaamheden veroorzaken vertraging op de A4 van Amsterdam naar Den Haag, tussen Badhoevedorp en Hoofddorp. Daar heb je 10 minuten tijdverlies. Op de A10 Zuid en Oost sta je 20 minuten in de file richting het noorden. En het is druk op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar... tussen de knooppunten Bad en Velzen. Daar moet je rekening houden met bijna 10 minuten extra reistijd. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. Same thing mama, uh, you understand that? No. Well uh, like I don't understand how you can't cause like, I've been uh, you know Paris, Peru, you know I'm in, uh, Iraq, Iran, Eurasia, you know I speak very, very um fluent Spanish Todo Toro Chevere Listen Is right mama I got my shaking room Everybody's got a thing but some don't know how.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 get off, yes, sir. don't you worry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 Stiefje ah, ja. wonder was dat aan het begin van het derde uur. Uh, wij uh, hebben een zorgeloos derde uur. Want uh, ja, we hebben Rennel Lossen En dan uh, ja, ben je wel even, even, even tijd kwijt uh, natuurlijk. <laughs> dat vinden we allemaal niet <laughs> erg. Maar uh, dat is zo meteen om kwart over vier. Want gaan we naar het TT-circuit van Assen. Wat gaan we daar doen?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 Zegt Rendel dat? dat, dat ze, nee, dat las oh. dat, dat, dat ik ergens. Dat oh. ze niet zomaar eventjes weer drie weken aan die auto mogen sleutelen. Zo van: we maken er even een betere auto van. Meen je dat? Nou? Je, zeggen, ja, je wat, hebt het over de Formule 1. Formule dus. 1, ja, dat dacht ik echt.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 Dat vindt Rendel altijd leuk als we dan. Jij houdt niet van jaren 80, maar goed. geen 80. Dan uh, zet hem even opnieuw, <laughs> want we zijn weer aan het praten. Nee, ik hou zeker niet van de jaren 80. Echt wel. Nee. Oh. Dus, uh, maar Gauwe Oude, ja. zo vlak voor Rendel, uh, die vindt het altijd leuk als zo'n Gauwe Oude draaien. Voordat we hem uh, in de uitzending gaan halen, heeft hij even leuke muziek. Tijdens uh, de wachttijd uh, die hij krijgt, dan.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 ...naar uh, de race van de uh, 250 cc Waaronder natuurlijk ook uh, gewoon het uit Vee uit Zandvoortrij. Hey, Jan Manners, Jeroen Blekemolen, Alaskar. Ja, dat jongens, bedoel wat ik. Wat een gek huis is hier, wat een gek huis. Oké, okay, maar zijn ze goed uh, van start gegaan en uh, nog geen ongelukken? Nee, nee, nog heel geen ongelukken. en uh, Ja, jongens, uh, gewoon 62 van die kartjes weg hier.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 Motorpack gehad en ze hebben weer een nieuwe motor geplaatst. Ah, die volgens mij is die niet zo snel. <lacht> en dat gaat niet goed. Oké, okay, maar waar, eh? waar komen die supercarts uh, dan uh, vandaan? Rijden die vaker of uh, hoe uh, zit dat? Nou ja, die supercarts die rijden hey, tijd in heel Europa. heel grote sprints als Silkstone, Coeur in Frankrijk uh, en nu ook op de City in Assen natuurlijk. Uh, zijn die dingen enorm, enorm uh, goed voor de baan, een stuk breed voor die uh, kleine dingetjes. Maar jongens. Ze halen snelheden van over de 250 km per uur. En dan zit je dus maar 3 centimeter met je pips boven het gaspas. Ongelooflijk! Dat is echt niet normaal hoor. Nee, nee, nee. Er zijn er echt een heleboel. Ik zit op midden in de vlak voor de GT-chikane. De opkomen rechtspunt. Nou, als je dit moest hier volgassen door die chikane heen gaan... Ah, ik, ga je, ik ga je nu uh, echt... Uh, ik heb het bij Jeroen al gezegd, Jeroen. Er zit echt helemaal niks tussen je horen. Helemaal, gewoon. Nee, uh, ja, ze, ze, ze zijn echt gek hoor, die mannen. Dus, uh... Ja, echt ja, gek. Het ja, ja, ja. draait echt heel snel rond de tijden, hè. Stel als nummer 3 ja, die top, uh, die gaat gewoon echt heel erg goed en uh, fantastisch, fantastisch mooie wedstrijd. Ja, nou ja, ik neem trouwens aan dat, uh, dat uh, pa, uh, Michel uh, ook wel aanwezig is vraag. Ja, geen idee. Het uh, is zo druk, dat je eigenlijk heel veel mensen niet ziet. Oké, okay, oké. Okay. Nou, in ieder geval heel veel mensen. Dat is uh, goed voor het uh, circuit. Want het ja, is altijd een heel groot evenement, hè? De Jack's uh, Casino Racing Day. Ja, een enorm groot evenement, met een heel veel verschillende klassen, we hebben hier nummer uh, 3 hebben we rijden, Formule 4, here, uh, de Porsche Benelux Cup uh, rijdt hier uh, Natuurlijk onze serie hè, de Jonctuinen Touring Challenge. we hebben vanmorgen om 11 uur gereden Een prachtige wedstrijd met een heel mooi podium uh, Ja jongens, het is hier uh, constant wel wat te zien en wat te doen De, de Supercard het is meer dan 50 auto's aan de stad uh, Ja, dan, dan gebeurt er wel wat, zullen we zeggen ja, jij bent uh, ITCC, had uh, toch ook veel auto's aan de start? Maar ja. wat minder aan de ouders zat een hoop in het toeloop... ...dat ik denk dat een hoop auto's in pot gaan... ...maar we zaten er nog steeds met 42, dat is meer dan Z en, uh, Zeker. Hebben, en, die hebben nog, en die hebben we nog steeds allemaal, dus dat is ook mooi. En dan bedoel ik, ja, Formule 1 velt uh, 20 auto's en dan houdt het gewoon op. Uh. Ja, en wij doen de 42 en dan hebben we een hele grote grond aan boord. En het, uh, ja, het, de politie was absoluut de meer uit België met zijn trapant. Want iedere keer als hij voorbij kwam, stond het publiek de juichen op de hoofd te binnen. Dat is helemaal mooi. Gaaf, gaaf, gaaf, ja, gaaf. Gaaf, gaaf. Ja, hey, ja Rendel, gaan we even naar de Formule 1? Ja, die hebben natuurlijk ja. nu zomervakantie. En ja. Uh, ja, ik heb gezien dat Max Verstappen samen met Pa Jos en met Charles Leclerc lekker aan het padellen is. Dat dus schijnt hij ook heel erg goed te kunnen. Nou ja, dat, is, dat mag ook, daar is vakantie voor. Ja, ja, ja. Nou denk ik ook wel dat Max toch wel in deze locatie... ...wel ergens in een auto gaat kruipen, hoor. Dat is sowieso, ja, zeker ja, ja, weten. Ja, ja. ja dat uh, gaat wel uh, zeker in met de eigen GT3-team, hè. Hoe uh, de stappenracing. Ik denk dat hij u daar nog wel wat gaat testen. Want volgens mij Max, die uh, ja, uh, gewoon drie dagen, drie dagen niet achter het stuur... ...van de raceauto te zitten, dan wordt hij ergens aan gerijden van. Ja, en, dat, uh... dat past niet uh, bij Max. Nee, dat, <laughs> uh, dat gaat hem niet worden. Hey Rendel, ja, ik had net een, uh, een gesprek met uh, Dolly ook voor dat we jou gingen bellen en dan was het over uh, die uh, rustperiode die ze nou hebben. Is niet alleen voor de coureurs maar voor iedereen van de teams, toch? In cijfer moet het zo zien dat de deur van het uh, bedrijf, dus uh, de deur van de, uh, McLaren en uh, Mercedes, gaat op vol. En dat betekent dat alles over vol gaat, klaar. Ja, en, en er wordt gewoon echt niks gedaan. Uh. Nee, in principe mag er niks gedaan worden, of er niks gedaan wordt, dat weten we niet, want je kan ook thuis werken, maar in principe, aan de auto's wordt niet gesleuteld, er worden geen nieuwe onderdelen gemaakt, er mogen ook geen nieuwe ontwerpen gemaakt worden officieel, en dan gaat er nu eentje, volgens mij was dat Jan Lammers, of niet? Nee, er gaat er nu eentje de gt kader met een mooie 360 door. Oh ja, dat is altijd leuk om te zien. Dat is wel een hele mooie. Uh, nee, uh, uh, uh, in principe mag er niets gebeuren of er niets gebeurt, dat weten we niet. Maar uh, in principe is de voordeur van de bedrijven gewoon dicht. Oké, okay, dus ja, ook weinig uh, nieuws, dat merk je ook meteen uh, natuurlijk uh, met zo'n zomerstop. Uh, het is heel stil, hè? Echt heel nee. stil. Nee, het is meer nu weer gaan speculeren wie is na de zomerstop komt er terug en wie komt er niet terug.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 Als je ziet hoe je uiteindelijk al die tribunen zijn vormgeving krijgen... en hoe groot die dingen zijn... Nou, dan kan je alleen maar tegen die hele organisatie zeggen... wat een pluim hebben jullie, jongens, dat jullie niet zo mooi voor Absoluut. Ja, dan wat je ik... Je bent, je spint, je gaat er geen bak in. Ja, ja, ja. Ik hoop dat je eruit komt. Uh, nee, nee ik, ik vind het ongelooflijk, maar ook echt ongelooflijk wat daar allemaal gebeurt. Ja, ik, oh, uh, ik verbaas me erover. Hè. We hadden altijd uh, die bewonersdag uh, ervoorheen... dat we op het uh, circuit uh, konden kijken...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 dat het veilig is, gaan we in ieder geval vanuit. En ja, we zijn er klaar voor. Dus over drie weken lekker hier in Zandvoort. Ga jij nog wat doen met de Formule 1 in Zandvoort? Nee, wij zitten dan ergens anders. We zijn dan weer aan het racen dan op Spa. Dus we zijn er niet. Aha. Helaas. Jullie gaan naar Spa? Ja, we gaan naar Spa. Nee, in zitten we dan. We zitten in Zandvoort dat weekend. En daarna hebben we Spa nog één. wedstrijd en dan het seizoen voorbij. Ja. Voor, voor onze serie. Uh, en ja, dat, dat, uh, dat is wel jammer. Want ik zou eigenlijk nog wel even door willen. <laughs> Want de rijders hebben het zo naar zin, Dus, uh, en, dus uh, misschien, misschien vind ik het nog wel een wedstrijd in oktober. Volgens. Oh ja, ja, een soort uh, winter uh, endurance. Uh. Ja, een soort, een soort winter endurance gebeuren. Dus, maar, dat is waar, moet gewoon uh, goed kunnen. Ja, zeker, dus, uh, zeker weten. Nog, nog even een terugblik uh, op Hongarije uh, voordat we ja. afsluiten. Dat was wel weer dramatisch hè, voor Red Bull. Ja, Red Bull, natuurlijk uh, mega automatisch. Uh, wat daar gebeurt. Uh, misschien kwam nu eigenlijk misschien voor uh, hoe slecht die auto dus ook uiteindelijk is, hè?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 Helemaal tot het uit. Kijk, dit is nu leuk, hè. Er gaan nu een heleboel katjes zitten. Het is code rood hier. En er gaan een heleboel katjes gaan de pitstraat in. Wat in principe uh, afgesproken is. En wat ze moeten. En er rijden een aantal op het rechte Wat in principe niet de bedoeling was. <laughs> dat is mooi. Helemaal, ah, ja, oké. Okay. Ja, de superkarts. Uh, ja, hoeveel ronden moeten ze nog rijden daar? Nee, op, uh... het is rood. Oh. is klaar. Oh, het is nu, nu helemaal het is afgelopen. over. Uh. Het is afgelopen, ja. Oké, oh, oké. Okay, okay, okay. nou, ja. Dus het is ook even een stukje rustiger nu. <laughs> Zeker, ja, dat hoor ik in keer. Het valt in één ja, keer uh, stil ja, dus, uh... ja uh, Hongarije, gewoon uh, fantastisch. Uh, ik vond het een fantastische wedstrijd uh, heel veel tactiek. Uh, je ziet dat het wel heel moeilijk inhalen is. Hoewel uh, oh, hoewel max een paar mooie in de zat. Maar uh, het gaat nu voornamelijk jongens om de tactiek uh, bij uiteindelijk uh, uh, bij uh, McLaren. Uh, eentje met een één stopper ander met een twee stopper En dat ze dan toch uh, vlak achter elkaar over de strijd komen. Over over de streep komen. Ja, ik denk dat... Ja, zie de afgelopen bosjes, ik had die stoppen willen hebben, had ik gewonnen. Ja, maar ik vind het wel knap hoor, dat je er toch bij elkaar uitkomt uh, uiteindelijk. Ja, nee, gewoon fantastisch. Ik vond het zelf een mooie wedstrijd. Ik had wel zoiets van, nou, uiteindelijk je valt er ook bij in slaap en er gebeurt niet zo heel veel. Maar langs de pitmuur, daar gebeurt het allemaal. Ja, ja, ja. En uh, natuurlijk uh, in Engeland ook uh, voor Red Bull, uh, waar al die mensen zitten.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 Nou ja, dat laten we het hopen, Dan krijgen we weer een jaartje dat Max zou vlug wereldkampioen gaat worden. En dan wil ik wel eens even zien in 2026 hoeveel mensen er nog op die tribunnen zitten in Zandvoort. Nou ja, dat vroeg me af. En of Max er dan nog in de auto, ergens in de auto zit. Ja, nou ja, dat, dat weet ik niet. Max heeft gewoon gezegd, ik rij volgend jaar, klaar. Aha, okay. Maar ik denk dat Max wel uh, heel duidelijk ook wat zijn eisen heeft gesteld, als je auto het volgend jaar niet doet, dan ben ik in 2027 ben ik weg, klaar. Ja, weet je? duidelijk. Maar, maar waar moet hij heen? Want, ja, uh... Vorig jaar nee. zei je dat hij naar Mercedes zou gaan ik ja, je daar vrij zeker van was. Mercedes, moet ik eerlijk zeggen, ja, ik denk dat Kimmy Wampanelli natuurlijk een beetje moet oppassen. oppassen. Die staat op de schokstoel. Uh, Russell, die, uh, die, die gaat absoluut blijven, ik vind, jongens, ik vind Ru Russell dit jaar een beetje het spookje van de Formule 1. Ja, inderdaad. Mooi omschreven. Die kiezen hem helemaal nooit, maar hij is er wel, hè? Ja, <lacht> ja. ja. Nee, Dat zeg je, zeg je heel erg goed. Ja. Ja. Mooi. Ja. Ja. ja, een beetje het van de Formule 1, en dus, ja, die Mercedes gaat uh, Russell echt niet uh, ontslaan. Kimmy zakt totaal door het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 Ja, Bortoletto is wel voor mij nu op Thomas wel, uh, als je bij de nieuwkomers mij toch wel een hele grote verrassing. Uh, maar die jongen die is zo aan het groeien en uh, gaat zo goed met die jongen, dat ik wel denk van dat uh, de dat teams nu onder naam Bortoletto, uh, toch wel ergens uh, uh, op de achterkant van hun schipje hebben staan. Ja, die zou mooi eh, naast, uh, naast Max uh, kunnen in de Red Bull. De... Nou ja, misschien zegt Red Bull, we willen hem hebben. Maar misschien zegt het ook wel, dadelijk Mercedes, we willen die porto wel Bull hebben. Want uh, die Kimmy, die, uh, die presteert uh, natuurlijk ver beneden. Ja, allemaal gewoon, zeg maar. Tom, ja, hè? zeker. Als je een jongen dan ook niet uiteindelijk wordt uh, en zou Jankert voor de camera's verschijnt ja, klaar, afschrijven, uh, niks <laughs> Precies. Het ja, Hooguit ja, nog op ja. een terrasje bestellen, een cola pinto. Ja, een uh, cola, cola pinto bestellen op het terrasje voor Kimmy Antonelli... en dan en, uh, is helemaal okay. ja, het helemaal oké. Dan gaan die lekker uh, janken bij elkaar... en dan uh, hebben we dat ook wel weer gehad. Ja, Zeker top. weten. Nou, Rendel, ik wens je nog heel veel plezier daar uh, op assen. Het is hier uh, bloedje heet. Bloedje heet? En uh, ja, bloedje heet uh, heerlijk. En uh, jongens, die tribunes hier zitten gewoon een pompje vol. Dat is heel gezellig. Oh, wat en, leuk. En ook uh, vol zon, uh, zonring, uh, geen schaduw. Ja, nee, geen schaduw. Nee, uh, dat is wel een beetje het probleem uh, van uh, jongens aan de Dutch Superkart waar ze trouwens aankomen. Het grote probleem op het ogenblik uh, van, uh, uh, van uh, hier op de uh, Asje zijn allemaal de steentjes en die geven heel veel warmte Hè? Ja, ja, ja. ja. Hé, hey, maar je zit, je zit nu in Assen, maar uh, wat, wat, wat schat jij, wat denk jij? Denk jij dat uh, de in 2027 de Formule 1 naar Assen gaat komen? Ja, uh, moeten ze helemaal niet willen. Ze, willen ze dat, dat niet? Gewoon... Nou ja, ik, weet niet of ze, ik weet niet of ze het willen, maar ze moeten het niet willen. Ja, dus en, jou, uh, ja, maar uh, hoe schat je de kansen in?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 dat is heel simpel, maar joh. Ze hebben al het prachtige de, de, de motorcalerie, de motor GP. Ja. Die van Assen. Ja, het, ik, ik noem het eigenlijk hetzelfde als Formule 1. Ook een prachtig evenement. Ja, klopt. Ja, dat ja. is ook zo. Daar heb je gelijk in. Klopt. En we, en we hebben dus, uh, de Formule 1 nog in, uh, in België in, uh, op Spa en, ja. uh, en bij uh, Oostenrijk natuurlijk. Hè? Oostenrijk, want ze in principe natuurlijk ook gewoon Nederlandse aan het klaven zijn. Ja. Dus ja, we hebben, we hebben toch genoeg. En uh, ja, ik zeg ook maar tegenwoordig een tikketje ook naar het Oosten. Het is niet zo duur. Ga lekker daar kijken, ja toch? Ja, kan ook nog. Ja, zo is het maar net. Ja, ja, ja. Ja, ja, Zeker op. weten. Nou, Rendel, ja. ik wens je een hele fijne zaterdagavond vast. Ja, toch Ja. Ja, morgen nog veel plezier. Gaat helemaal goed komen hier. L lekker aan een uh, koud biertje, heerlijk. Ja, toch? Ga je morgen okay. nog zelf rijden, of niet? Nee, nee, nee. nee. nee? Ik ga even kijken naar, die jongens, naar al die uh, jongens en meisjes... wat een lekkere pijn over ze van maken. Daar kan ik heerlijk van genieten. Ah, mooi, mooi, mooi. Is Patrick ja. er ook? Uh, nee, nee, nee. Patrick uh, die rijdt uh, weer over. Hè? Want, uh, volgens mij... Uh, eind, eind september zit hij op assen. Uh, hij oh, oké, oké, oké. Wie is dat, Patrick? Hè? Wie is dat Patrick? Patrick Andriessen. Die heb ik leren Patrick kennen Andriese. doordat ja. ik uh, Rendel. Ah, uh, hey, daar is je verliefd op geworden. hoor. Je is die leren kennen, is gewoon verliefd. Uh, uh, <laughs> oh, oh, oh, oh. oh. Nee, nou, wat moet ik nou zeggen? Ja. Ja. Nou, ja, die, die, die, die naam moest ik, er nee, ook ik, even ingegooid worden. Ik, hè? Nou ja. ja, verliefd is een groot woord. Ik vind het een geweldige kerel. Maar ik ja, vind jou ook een luk geweldige luk. kerel, Rendel. Nou, nou, nou, we hebben een moorddag bij jullie gehad. Maar ik laat jullie lekker bij je eigen vrouw, hoor. Dank je wel, Ik ben dan klaar dan met sokken wassen voor een ander. <laughs> Ringel, dankjewel. je wel, hè. doei. Is dat jou of mijn probleem? Mijn probleem? Want het is zo verledenlijk, onvermijdelijk. Kwan je smelten?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 Ja, het is echt de TikTok-generatie, ja. zeg ja, maar. Ja, ja, nee, niks voor mij. Dus niks het is allemaal minder dan drie minuten. Deze was ook twee ja. minuten veertig ja. of zo. Ja. Twee minuten 42. Ja. En hoe het is? Nou, hoe is het in het kennen met dieren thuis? Want er zitten heel ja. veel leuke dieren nog te wachten op een baas. Ja, basis. zeker. Eigenlijk niet eens zoveel honden die worden gepresenteerd. Het, er zit een leuk kaviaatje. Er zijn een paar leuke konijntjes en een paar poesjes.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 Oké, okay, jij had het over Pebbles. Ja, wat een ja. Pebbles. Je ja. hebt heel veel lekkere muziek gemaakt. Uh, oh ja? In één keer dacht <laughs> ik daaraan. en Dan uh, nou ja, kunnen we een hele lekkere plaat gaan draaien. Van deze zangeres uh, Pebbles. Beroemd geworden met deze Girlfriends. Girl, make Go out and find yourself a new bed Living this easy. Fish are jumping, don't you know, my darling? I, I said it right now, and I got is high. Like a, like a, like a, you letter is a rich it, yeah. And a young mommy's good looking, yeah. I so, said, hush, girl, the baby, and You try.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 I'm never gonna let you go, love Dit is echt de mooiste uitvoering van uh, dat nummer. De zin van uh, Billy Stewart en de Summer En gelukkig zitten we daar uh, middenin en uh, momenteel alweer 21 graden hier in Zalvoort. Dus uh, in plaats van dat het een beetje af gaat koelen uh, richting uh, de avond, wordt het alleen maar warmer. Ja, ja, ja. Ja, ja, want we gaan ah, ja. natuurlijk hele mooie dagen krijgen. Wel, wel lekker als je net gewerkt hebt en je komt Zandvoort binnenrijden en je kan meteen de zee induiken. Heerlijk, Met, toch? Meteen de zee in. Even, <laughs> even kijken of uh, welke vlag uithangt. hangt, hè? Want, uh, Gisteren ging oh, ja. vanwege die, uh, al die muien en dergelijke, ja. Ja. vanwege het, uh, de wilde zee in verband met het weer ook, dat het weer ja. toevallig is, hè. Ja. dan krijg je een uh, wilde zee werd er ook gewaarschuwd door de racebrigade En die hadden dus de rode vlag uithangen. Ja, ja. Dus rood is stoppen of niet iets heel gevaarlijks ja, in ieder ja, geval. Ja, ja. Ja. Ik heb een rode neus hier op mijn plopkap. Die is dan niet gevaarlijk. nee Maar voor de rest is rood... Jij bent wel, wel... gevaarlijk. Uh, ja, ik ben Jij staat gevaarlijk. ja. Rood is altijd gevaarlijk. Oeh. Maar wat denk je? De ene naar ja. de andere die sprong het water in. Toch. Katwijk was dat. Niet opletten. Uh, niet opletten. ja En uh, ja, ze kunnen dan uh, je terugsturen. Maar ze mogen niet handig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 De reddingsbrigades. Ah, dat is, lekker, uh, lekker tot je knieën en dan af en toe je polsen in het water. Is ook lekker. Dat is heel belangrijk. Dat of je nu gewoon uh, ja, lekker in de branding zitten. kan ook nog. Het strand uh, veilig houdt. Ik zou meteen even ja. op de strand-app kijken. Uh, oh, in Stalvo ja, dat... is het uh, zonnig op dit moment. Yeah. Er is een uh, lifeguard aanwezig op post Noord en post Zuid. Maar uh, er hangt wel een waarschuwing uit.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 Zo'n ding ja, om je heen. Een ding om je heen? Ja, dat ja, je, je daarop kan ik? drijven en zo. Oh, je bedoelt zo'n zo surfboard-achtig iets. Ja, waar op, je dan op, op, je, zo, aan je pols vastmaakt. Ja, zo'n zwemring uh, zeg maar. Ja. Je, ja, kan dobberen. Oh, dat bedoel je. Ja, ja oh, dat bedoel oh, ik. ik denk, wat heb je dat over? <laughs> ja, maar dan... Ja, dat, dat is meer met sporten, hè? Dat je dat meeneemt, toch? toch? Niet als je gewoon even lekker wil zwemmen. Nou ja, niet je begrijpt het, het niet. Ja, oh, nou, zo'n zo zwemmerding... <laughs> Een zwemding. Ja. Je hebt het ook met uh, van die uh, roze vogel, uh, zeg maar, die op het water uh, Gewoon gaat. Gewoon een zwemband. Ja. Nou ja. ja, maar dat is toch nog gevaarlijker, want dan drijf je af. Hm. Nou, dat bedoel ik, dat de waarschuwing juist daarvoor is. Oh, daar waarschuw je voor. <laughs> ik denk, wat zit je daar? Nou, wat heb je er nou Maar wie Geen, gaat nou he? met zo'n flamingo om zijn buiten? Ja, dat, me, dat bedoel ik. De, ja. De roze flamingo. Ja, ja. Nou ja, dankjewel Dolly. Nou, eh... Uh, <laughs>